Dooral Megens met het NOS-journaal. Mensen met een pensioenverzekering via hun werkgever... moeten hun baas actie laten ondernemen. Dat zegt de regeringscommissaris... die over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaat. Als werkgevers niet op tijd overstappen... ziet de Belastingdienst pensioen vanaf 2028... als inkomen waar belasting over betaald moet worden. Het geldt niet voor mensen die pensioen opbouwen via een fonds. De balkons en galerijen van twee flats in Zeist zijn onveilig. De balkonplaten voldoen niet aan de bouwnorm is gebleken na controles. Zou geen direct gevaar zijn voor bewoners of bezoekers, zolang ze zich houden aan enkele maatregelen, zegt de verhuurder tegen RTV Utrecht. Zo mogen er op de balkons en galerijen maximaal drie mensen bij elkaar staan. en mogen er geen zware spullen staan. Maandag wordt begonnen met het ondersteunen van de balkons met metalen palen. Meerdere mensen zijn de afgelopen jaren mogelijk overleden door het bestellen van zeer verslavende medicijnen op een website. Het gaat om medicijnen tegen angst- en slaapproblemen. Het AD schrijft dat het gaat om de site funcaps.nl. Er zouden tientallen sterfgevallen zijn, maar het OM wil dat niet bevestigen. In het Oostenrijkse wintersportdorp Sulden geldt vanaf volgende maand een gedeeltelijk alcoholverbod. Op straat mogen mensen geen alcohol meer drinken en ook niet bij zich dragen. De gemeente wil zo de overlast door dronken toeristen aanpakken. Volgens de burgemeester verlieten mensen steeds vaker de bars om op straat te roken en te drinken. Dat leidde tot veel geluidsoverlast en afval op straat. Het alcoholverbod in Sulden geldt in elk geval dit hele wintersportseizoen. Het weer bewolkt en regen, vooral in het noorden en oosten. In het noorden wordt het hooguit 7 graden. In het zuiden kan het nog 15 graden worden. Ook morgen veel bewolking met eerst wat regen later vanuit het noorden opklaringen. Maxima dan tussen de 7 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Been beat down, but I don't stay low. Got mud on my jeans, still ready to go. Every scar's a story that I survived. I've been through hell, but I'm still alive. They said, slow down, boy, don't go too fast. But I ain't never been one to live in the past. I keep Moving forward, never looking back With a worn-out hat and a six-string strap You can kick rocks if you don't like how I talk I'm gon' keep on talking and walk my walk Ain't changing my tone, ain't changing my song I was born this way, been loud too long You can hate my style, you can roll your eyes But I ain't slowing down, I was born to rise So kick them rocks if you don't like how I talk I'm gon' keep on talking and walk my walk Lost some friends, made a few new foes, but that's just life, that's how it goes. I ain't bending over just to please a crowd. If I fall down, I'll fall down proud. I talk my truth, I live my way. Ain't nobody gonna take my say. This road's been rough, but I learned a trade. It's sweat.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 Let the haters talk, let the rumors fly I ain't got time to wonder why The good Lord knows the man I am And I'll die standing tall with a mic in my hand You can kick rocks if you don't like how I talk I'm gonna keep on talking and walk my walk Ain't selling my soul for a seat at your table I'm rough, I'm raw, I'm wild, I'm able You can You can't kill my spark i'm a midnight flame burning through the dark so kick them rocks if you don't like how i talk i'm gonna keep on talking and walk my walk you can kick rocks you can kick rocks you can kick rocks, can kick rocks. i'm gonna keep on talking and walk my walk Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. En dit is dus een, een AI-nummer, een Artificial Intelligence-nummer... gemaakt met de nieuwe technieken. En, uh, dus is, geen, is er helemaal geen artiest, dit? Nee. Nou, het is toch bijzonder. Het is best goedkoop. Ja, Ja, is de toekomst, hè? Dit is de toekomst. Sta je wel open... Want ik hoor... Oh, dan is het goed. Zo hoor je allemaal. Ja, ik hoor jou... Nou hou ik mezelf helemaal niet meer. Dat is best wel fijn ja, hoor. Dat komt ook. Niet hoort, ik hoor jullie wel. Goed. Ik spreek je music we, ook vaak het geval. live. leren. Twee, twee uur <laughs> uh, goedemorgen Zandvoort. Uh, ja. Hartelijk welkom ja. allemaal. Het is zes uh, over elf en we gaan door tot twaalf uur. En ja. uh, tegenover ons zit uh, Norbert van... Uh, nope Norbert Bijners. ja. Ja. Norbert Bijners. En die kennen we onder de naam Nop. Ja, dat is zo gekomen en dat is nooit meer weggegaan. Nee. nee. En uh, Jij bent ook van Nop Productions. Ja, klopt. En jij verzorgt geluid. Ja. Voornamelijk. Geluid, licht. Uh, ik geef adviezen voor uh, uh, evenementen en vaste installaties. En uh, daarnaast uh, uh, ben ik van alle markten thuis, zullen we zeggen. Ja, ja dat is ja. Uh, duidelijk. En ja, ja. <laughs> en genomineerd als uh, ondernemer van het jaar... Ja. Ja. Nou, in ieder geval gefeliciteerd. Dankuwel, dankuwel. Naast mijn geduchte concurrent, Dennis Polders. Ja. Van het Spolders <laughs> Loodgieterbedrijf. Nou, jij doet alles niet wat Noord doet. Nee, ik doe niks met geluid. Alles wat. Ik niks met Alleen met watergeluid. Water, gas, dat doe ja. jij. Ja, ja, dat doe dat jij. ben ik van. Ja. Jij uiteraard ook van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En, en de derde die genomineerd is, dat is de North Sea Watersport. En die is helaas niet telefonisch te bereiken. Die zit in Oostenrijk. Dus. Nou ja, die gaan we ja. van deze plek maken. Gaan we gaan het zo veel om, succes We gaan het nog, nog even proberen. We gaan het nog een keer proberen, Mark. Ja, ja we, gaan we gaan het nog een eigenlijk... keer proberen. Wij... Hé hey, jongens, ik... hoe, hoe, hoe, hoe hebben jullie gereageerd op de, op de nominatie? Nou, ik was zeer vereerd. Dus één. Ik Ho, ben... Hoe kwam je erachter? Uh, ik was zeer verbaasd. Uh, uh, ja, nou, <laughs> maar, ik hoorde het op de dag van de verkiezingen, hè. Dus uh, ja, ik heb op je gestemd. Huh? Uh, we, we, <laughs> ja, op Welke lijst sta ik, zei ik <laughs> dan, uh, dat Nee, nee, uh, je bent genomineerd. Ik zei, Genomineerd. Ik zeg, waar, op wat, waar moet ik dat vinden? Wat? Ja, nee, ja. Dus ik ben gaan zoeken. En ja, toen kwam ik dus op, op uh, dingen kwam ik aan, aan het, uh, tegen van... nou, het, uh, ik sta genomineerd. Nou, wat een eer. En, en, toen, en wie heeft uh, dat dan gedaan, zeg maar? En daar ben ik nog niet achter. Maar ik, ik ben het er net over gehad. Eigenlijk vind ik dat niet zo heel erg. Dat, dat maakt het ook wel weer, weer een beetje spannend. Maar ik vind het een hele grote eer. En ook waar ik tussen staat tussen de mensen en, uh, en uh, de met, De Met Dennis, een, een ja. oud schoolgenoot. Dus okay. we, ja. we gaan lang terug. Dus leuk. Ja, dat is ja, leuk. Ja. Ja. En Dennis, hoe ben jij erachter gekomen? Nou ja, mijn vrouwtje die was op vakantie. En ik kreeg uh, s'avonds een appie van haar uh, van, wat leuk dat je genomineerd bent. En ik dacht, lach lag al in mijn bed. En ik dacht, nou, die maakt een gein. Ja, ja, ja. Te veel sangria op. En, uh, denk, die ja, wil nou, wat ja, van me. Ja, ja. er klopt helemaal niks van. En de volgende ochtend toen stond mijn telefoon dus al rood gloeiend En toen dacht ik, jeetje zeg. werk. Ja, nou, wat is er nou weer gebeurd ja. allemaal? En het tweede wat ik dacht is, ja, wie zijn mijn concurrenten natuurlijk? Ja. Dat is de ja. eerste waar je aan en dacht. Dat is het eerste waar ik aan dacht. Nou, nou, en, ik... en toen was het noppen Toen dacht ik, oh, oh dat is Ritico. Even, uh, waarom uh, zouden mensen op jou moeten stemmen op? Ja. Nou, ik ga ze het niet verplichten. <santik> het, is, maar. Uh, het, het, verhaal, het verhaal is dat ik het nog steeds een eer vind. Ik, ik, uh, ik ben uh, lang bezig uh, ja, in het dorp. Van uh, jongs af aan. En ik heb een uh, hele grote betrokkenheid met het dorp. En uh, dat weet iedereen die mij kent. Uh, mm -hmm. En die ziet mijn uh, witte bus staan. Soms vies, soms wat minder vies. Maar ja, de bus staat meestal altijd op allerlei evenementen en, uh, en, uh, en plekken. En ja, ik, uh, uh, als ze op me stemmen, uh, zal, ik, uh, uh, zal ik ze bedanken... En als je het niet doen... begrijp ik ook dat de concurrentie is natuurlijk moordend. Ja. Met, met, met, met, met, de, met de mannen van uh, Buitenspel. En met ja. Bluis. Ja. Ja. Uh, de kaas en Dennis. Ja. Ja. En, nou, alles erop en eraan. En ik, uh, maar ik vind het sowieso wel een eer. Dus ik, uh, ik uh, zit hier met trots. Zit ik hier uh, te, mij te verkondigen. Stem op mij. Maar als je het niet doet... Even goede vrienden. <laughs> Heel, Heel goed. goed. Ja, yes. Yes. Nou, Dennis, aan jou de eer om te vertellen waarom ze op jou moeten stemmen. Ja, ik kan het verhaal een stuk korter houden dan dit van Nop, hoor. Want uh, ja, uh, ik, ik ben zelf ook vereerd, uiteraard, uh, uh, in Dito. Uh, maar waarom zouden ze op mij. Ja, ik, ik, ik zou het eigenlijk niet weten. Hoeveel, vroeg... Kla hoeveel klanten heb jij? Jeetje, nou, ik zou het eerlijk gezegd niet weten, nee? hoor. Nee, nee, nee, ik denk dat er ongeveer een bijna... wat is het, vijfduizend relaties in de computer staan. Oké. Okay. Maar daar zit van alles in, natuurlijk. Dus uh, ja, ik zou het niet weten. Dus je hebt wel een hele grote achterban. Ja, maar dat is niet alleen Zandvoort. Hè. Dat is natuurlijk over heel Nederland. Uh, Oké. Okay, okay. uh, oh, je bent schaam. niet alleen in Zandvoort? Nee, nee, nee. Ik werk ook wel buiten Zandvoort, hoor. Maar de 80% is toch wel gewoon ja. binnen de gemeente. Zijn ja, ja. ja. en, jullie nu het enige loodgietersbedrijf in Zandvoort? Nee, nee, nee. nee? De Mark Heemskerk is ook nog steeds een, een groeiend bedrijf. Ja. Ja. En, uh, dus de, dat is een, een echt loodgietersinstallatiebedrijf, moet ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. En uh, mijn neefje, Mark Spolders is er natuurlijk nog ja. steeds. Um, ja. Voor de is, zijn het misschien meer ZZP'ers. Ja, dat kan denk ik niet zeggen. Nee, Al die bedrijven niet echt. Jij bent ook een beetje betrokken bij het, uh, het Curidex, cu cu cu hè? Ja, ook daar zit ik. Uh, daar staat Mijn oude pand staat daar nog in. En uh, nou ja, goed, uh, dat is ook een van de. Uh, punten waar ik uh, mee bezig ben gehouden voor de 2019 mee begonnen ja, ben, ja, uh, uh, omdat het met de gemeente en uh, en uh, pak 3D niet wilde lukken, allemaal nee. met ja, Jim Keur onder meer. Onder meer. Ja, cool. precies. Ja, ja daar hebben we een week of wat geleden nog even voor gezeten. Hier zo ja. en uh, trouwens, Jim is uh, nu ook uh, bij de VVD gekomen. Met die wandelclub, dat is leuk. Oh, oh, ja, dat vond, vond, vond, vond zo leuk voorop. Ja, ja, heel ja. leuk. <laughs> <laughs> zo fijn dat Jim bij de wandelclub is. Ja, ja. ja. ja. ja, ja, ja dat goed. Ja, je weer. Ja. Maar wie hebben wij toch weer aan de lijn? En daar zijn we heel blij mee. Niet uh, degene die we hadden gedacht aan de lijn te krijgen, Marja. Ja. Maar, maar Janet. Nee, niet. Nee, nee Janet? Is het, uh, het Juriaan? Ja, ja Juriaan. Ah, ja. Juriaan. Nou, van harte gefeliciteerd met de nominatie, Jurjaan. Dankjewel. En je, je zit in, je zit in, Noor, uh, nee, in uh, Oostenrijk, nee. heb ik begrepen? Nee. Hij niet. Ja, dat. ik ben op het moment in Oostenrijk. Oké, okay. toch? Oh. Ja. En uh, ja, je bent natuurlijk lekker op vakantie, neem ik aan. Ja, ja, het is eigenlijk wel. Het is, uh, ik ben een Kaproen. Ik ben een uh, filmproject aan het opnemen met een uh, vriend van me. Die Up voor En dat is een online uh, ja, skicursus we op. Oké. Okay. Ja, want jij je, je, je bent van uh, Noordzee Watersports. Uh, ja. Wat doen jullie allemaal? Ja, zal ik het hele verhaal vertellen hoe we zijn begonnen? <laughs> Eventjes. In het kort. Oké, okay, in het kort. Nou... Um, ik en mijn uh, ja, verloofde Jeanette, we zijn in 2015 begonnen met ons watersportcentrum. Uh, we begonnen alleen met kitesurfen. En uh, het jaar erop uh, we begonnen we het surfen op te pakken, het suppen. En uh, ja, al snel, snel groeiden we best wel uit tot een uh, klein watersportcentrum uh, Die ook uh, bedrijfsuitjes deed en surfkampen. En um, ja, nu een aantal jaar geleden... Um, kwamen we terecht bij Body Beach. En Body Beach is het um, strandpavioen uh, op het zuidstrand van Zandvoort. En daar hebben we in samenwerking met hun een prachtige locatie neergezet. Um, ja, waar we ons watersportcentrum hebben. Dus bij het Naakstrand, hè? Ja, ja op nu dit strand. Ja. Um, hoe, hoe kwam je erachter dat je genomineerd was? Um, nou, eigenlijk door... Uh, door Piet van, uh, van de krant. Die stuurde me een berichtje. Mm -hmm. van, uh, Piet Bom? Mag ik wat foto's uh, van je hebben? Want uh, je bent genomineerd. Ja, oh, wat leuk. Ja, dus dat is wel heel erg leuk om te horen. Ja, nou, je, je hebt uh, geduchte concurrenten. <laughs> want ja. je zit hier, Knop Productions ja, en, uh, en uh, Loodgieters bedrijf Spolders. Het is wel een totaal uh, verschillende mix van, ja. van, uh, van genomineerden. En uh, ja. Als, je, als jullie winnen, hè? Waar, komt, ja. waar, komt het, uh, waar komt het beeldje te staan? Ja, natuurlijk uh, met trots boven de balie in de school. Met de haringmeisje, ja? Ja, zeker weten. Dus, dus daar uh... dus heb je stiekem al over nagedacht? Ja, dat zou wel echt een hele grote eer zijn als we dat voor elkaar krijgen. Ja, dat, is, nou, ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, nou ja, het is natuurlijk een hele uh, uh, bijzondere uh, prijs uh, voor Zandvoorter. Zeker. En, uh, en jullie zijn ook Zandvoorters? Eigenlijk kom ik uit Haarlem. Oké. Okay. Net komt uit Denemarken. Oh, dat is helemaal niet erg. Nee. Ja. nee, nee. <lacht> Denemarken is pal bij Nee, bij. Ja. ben Denemarken op de hoek. <lacht> nee, waar hebben we het over? <lacht> een paar uurtjes rijden, toch? Ja, toch. Nee, maar hartstikke leuk, uh, uh, jurri Maar Juriaan, zijn jullie de donderdag? Nou... Uh, eigenlijk, niet. Oh, oh, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Maar ik kan wel uh, iemand van ons personeel sturen. Ja, nou, nou, dat zou, zou het ik zeker, zeker doen. doen. Ja. Want het is ja. natuurlijk, kijk als je wint is het natuurlijk wel leuk om uh, zeg maar door, door iemand van jullie uh, het, het haringmeisje te laten overhandigen. Ja, precies. Ja, en, en meer dan één mag, mag ook. Meer dan één mag ja, ook, hoor. Want uit de vorige editie kan ik me nog herinneren, Ger... dat de tafeltjes stonden waar ja. dan de genomineerden aan zaten... en helemaal met hun gezelschap. Ja. En uit hun dak gingen als ze hadden gewonnen. Ja. Dus uh, je kan beter uit je dak gaan met meer dan met je eentje. Juist. Ja. in je eentje. <laughs> ja, nee, daar ga ik voor zorgen. Goed zo. Heel goed. goed zo. Heel goed. Nou, heel veel succes. Dankjewel. En heel veel plezier in Oostenrijk en uh, maak er wat moois van, zou ik zeggen. Ja, dat gaat helemaal lukken. Okay, Dankjewel het interview. Dankjewel, hè? Oké, okay, okay. ja. okay. nou ja, uh, ik denk dat we alles wel gehad hebben. Ja, Toch? dat denk ik. Dat denk ik. Nou, ja. Hij belt terug. <laughs> Denemarken. Ah ja, hij trekt zich terug. Ja, <laughs> nee, goed. nou ja, we hebben, net, uh, we hebben alles gehoord, denk ik. Ja, ja en heen, nogmaals, heen, er kan nog gestemd worden. Er eh, kan nog gestemd worden. Het tot, stembureau is nog open. Tot morgen? Tot en met morgen, heb ik begrepen. Tot dus, en met morgen. Dus oh, is oh, ja. nou, dat is helemaal goed. Want het zou ja. eigenlijk vandaag gesloten ja, zijn, dat, wat, maar... Ja. Ja, nou. ik heb Gilles gebeld. Zeg, wat heeft het voor zin om de mannen en vrouwen... Heb jij, heb jij Gilles vrouwen? Gilles uh, Ik heb hem uiteraard niet aan de lijn gehouden. Oh, okay. Gilles is heel moeilijk te bereiken, ja. zoals je weet. Dat is een van de Mo meest moeilijk... Nooit last van. van. Nee, nou, ik wel. Misschien dat mijn nummer erin staat. Met herkenning. Ja, ik geloof, ik ja, denk ja. dat het hey, dat is. Ik Dankjewel. Ik stem niet op jou. Maar <laughs> <laughs> nee, maar er kan dus nog gestemd worden. Ja. Jongens, heel veel succes en... Uh, Trek je mooiste pak aan donderdag. Ja. Ik zal nog één ja, dus keer de genomineerden noemen. Ja, doe dat. Oh, ja, ja. dat is Café Buitenspel. Dennis Kool van Café Skool. Ten 6, Kim Reinders en uh, Jasper Jansen. Uh, Fleur uh, Goemans van de Kaashoek. Henk Bluis van Bluis Bloemsierkunst. Eugenie van Soest en uh, Alison de Jong van Rio's Speciaalzaak. Uh, dat is dierenspeciaalzaak. Uh, Norbert Bijners van uh, Nop Production. Nou ja, die hebben we die net gehoord. Juriaan van Duivenvoorde en Jeanette Melchior van Noordzee Watersport. Die hebben we net ook uh, uh, gehoord. En natuurlijk, uh, last but not least, Dennis Spolders van loodgietersbedrijf Spolders. Ja. Iedereen heel veel succes. We gaan het uh, donderdag allemaal zien en beleven. En uh, nou, ik hoop dat het een uh, bijzonder uh, fijne avond wordt. Ik af, zeg tot donderdag. Ja, tot donderdag. Tot donderdag. Okay. Dat Dan wel. wel wat net zo'n ja. Ja, nee. Grote okay. mate. Grote uh, mate. Dennis. ik heb een grote mate. ga even naar Vlug. Nee. We gaan weer een stukje bij Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, FM. is dit ook weer? Uh, <laughs> ook, ben, ja, ja, ja Mijn bent. De The Stones, Stones. hè? De Rolling Stones. Ja, ik weet het wel. Ja, ja, ja, Maar ja. Ik, wilde, ik wilde even weten of jij het wist, Marja. <laughs> oh, ja. Uiteraard heet Marja dat. Ja. Ik zal die microfoon even teruggeven, Marja. Ja. Want anders. Uh, nou. wat, wat wij doen ik wel even uitleggen aan de luisteraars. Ja. Want wij, uh, we, we hebben maar uh, drie microfoons aan deze tafel. Dus als er uh, vier mensen zitten, dan moeten we de moeten microfoon we even van Marja even ja. lenen. En dan uh, nou ja, daar komt het goed. We gaan straks uh, uh, luisteren naar, uh, naar uh, uh, Willem. Willem uh, uh, hij staat het, het telefoon Willem. Uh, uh, ja, Willem, hoe heet je ook weer van je achternaam? Willem? Wat? Hoe heet je van je achternaam ook alweer? Willem Stroman. Willem Stroman. Oh, kun je Stroman. Hoe kunnen we hem vergeten? Hoe wat dom meegeven. Willem. is Willem. En Willem we, ja, nee. Je bent nog niet in gast. de beurt, Willem. Nee. Nee. nee. Oh, van, ja. Hij is vaste gast. En hij ja, komt meestal, kom meestal aan het veel van het te programma. Vroeg. Ja, je bent nog veel te vroeg. Dat weet ik wel. Maar hij zet dan dus in die kerk op straat. Nou, ja, dat gaat, moet ik weer hier rijken, dus ik ga ja. vanaf hier zitten, tot ik aan de beurt ben. Goed zo. Oké, okay. nou laten we nog één plaat draaien ja. en daarna... Uh, Willem. Willem, Stroman. Wat ga je aan draaien, Marja? Cat Steven met Peace Train. Kijk. Wat een wat lekkere is... muziek hebben we Prima vandaag. muziek. Helemaal. Now I've been happy lately. Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world at one, And I believe it could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness And their eyes are peace trained Take me home again I've been smiling lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Oh, peace train, sound in auto Ride on the peace train ooh, ooh. I, I, I, I. Come on, the peace train It's peace train, holy roller Cause it's the beast Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, en uh, dit was uh, Cat Stevens. Met. Peace Train. Peace Train. Dat u het weet. Uh, ja, we hebben een heleboel verkiezingen deze, deze ja. weken. Uh, zo is er ook nog een verkiezing uh, voor de vrijwilligers uh, van het jaar. Want het is de Nick Meijer ja. vrijwilligersprijs. En uh, daar kan je op stemmen uh, als je iemand weet wie uh, ja, die prijs verdient. En, uh, een, een vrijwilliger. Vorig jaar was Thomas de Jong. Ja. En Thomas uh, is ook vrijwilliger bij, bij ZFM. Bij ZFM. Jarenlang bij de ijsbaan. Jarenlang ja, bij de ijsbaan uh, Ook bij de, bij de... Hoe heet het? De reddingsbrigade? Ja, zeker. En, uh, dus ja, die heeft geen tijd meer voor zichzelf. Nee. nee. nee, <laughs> nee die moet mee. overal komen opdraven. Maar die is dus uh, vorig jaar vrijwilligers van het, uh, van het jaar geworden. En uh, ja, uh, je kan uh, ook uh, zeggen wat uh, je relatie is uh, tot de vrijwilliger. Een collega of een vriend of een buur of een andere relatie. En uh, ja, ik hoop dat daar een hoop, uh, yeah. een hoop mensen op reageren. Dit is de laatste week om iemand op te, op te geven. Uh, aanmelden kan tot 18 november 2025. De burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs 2025. 25. 25. Ja. Tijd op, je, ja, tijd vliegt als je lol hebt. dat zeg je? Tijd vliegt als je lol hebt. Dat is onvoorstelbaar. Ja. En dan hebben we ook nog de vrijwilligersavond. Hebben, wij, hebben we die ook? Ja, die hebben wij ook. En dat ja. is georganiseerd door de gemeente. En ja, dan... dat is uh, 25 november. Ja. Uh, en... Dat is bij de jurybijeenkomst in pluspunt aan de Vlemingstraat, nummer 55. Hier gaan zij in gesprek met de jury over hun werk als vrijwilliger. Ja. Ja, maar dat is voor de vrijwilligersprijs. En de prijsuitreiking is op vrijdag uh, 12 december in het uh, gemeentehuis. Ja, en waar ik op doelde, is de vrijwilligersavond. Dat is even wat anders. Dus ah. Er zit geen nominatie aan, maar dat is een avond... waar alle vrijwilligers in stand voor wat je ook oh, doet. Oh ja, ja, ja. Hè, ja vorig jaar ook. Betrokken bij een organisatie of gewoon een mankelzorger. Daar, mogen wij, mogen, mogen, wij daar mogen wij ook zeker heen. En ja. daar gaan wij ook zeker heen. En dat is heel erg leuk. Ik weet alleen die één leven niet... De datum uit mijn hoofd, maar dat is ook zeer binnenkort. Dat is maar jammer dat, dat je dat niet weet. Dat is weer heel erg jammer. Ik had het toch. Uh... Ja, ik had het ook heel graag gewild dat ik dat had geweten. Ik had, het, ik ik had weet gedacht dat, dat jij dat al miste van mijn kant. Ja. Excuus. Ja, ja, ja. Maar goed, daar wordt allemaal reclame voor gemaakt. Dus dat, dat komt helemaal goed. Helemaal goed. Dat helemaal goed. Nou, inmiddels aangeschoven uh, Willem Strooman. Ja, Willem Stroman kennen wij natuurlijk van de Classic Concerts. Ja. In, uh, in, de, uh, in de kerk in, uh, op het Kerkplein. Ja, En daar, uh, dat is jullie vaste uh, plek tegenwoordig? De vaste stek, ja, de dorpskerk op het kerkplein. En gaan jullie straks ook naar, uh, uh, hoe heet het? Naar, naar, naar de krocht? Ja, ja, ja, ja. Nee, wij blijven in de dorpskerk. Zolang de dorpskerk bespeelbaar blijft, als, ja. als een ruimte, okay. dat weten we, we weten nog niets... En wij willen graag in de dorpskerk blijven. We hebben ook eigen vleugel in bezit. Okay. Die staat in de dorpskerk. Dus ja, ja, als we niet meer in de dorpskerk... dan heb je meteen van, waar, waar moet je met die vleugel naartoe natuurlijk. Ja. En um, nee, wij zijn echt bespelers van de dorpskerk. Behalve morgen. Behalve morgen. Want, want morgen zitten we in de Agatha-kerk. Want wat gaat er morgen gebeuren? Ja, ja. alles. In ieder geval komt, wordt uh, de negende symfonie van Beethoven uitgevoerd. Je meent het. Dat is zo ongeveer de bekendste symfonie ja. van... Ta -ta -ta -ta. Nee, dat is een ander. Weer vijfde. Wij werden broeders, hè. We <tied> de broeders, la, la, dat la, komt dus la, morgen la. dus. Ja. ja, ja, ja, ja. Dat is uit de film... Uh, um, nee, dat is de negende van Beethoven. Oh, dat zeg ik. <laughs> ja, ik denk dat het heel goed is als je er even niet mee bemoeit. We willen dat we door. Ja, zo is het hoor. Ja, he. En uh, dat is dus het Heemstates Philharmonisch Orkest. Oké. Okay. Die komt dus morgen naar de Agatha-kerk. En hoe groot is dat orkest? Nou, 70, 75 man komen er morgen spelen. Zo. zo. Dus op dit ogenblik uh, wordt het podium opgebouwd dat groter is dan het podium van wat de kerk, dat de kerk zelf heeft. Mm -hmm. Maar die negende van Beethoven, het is een unieke symfonie... want daar zit een koorgedeelte bij. Dat had nog nooit iemand een symfonie gecomponeerd... met een slot, met een gigantisch koor. Mm -hmm. En dat koor, dat is dus het concertkoor uit Haarlem. Beide, zowel het heemstens Philharmonisch als het concertkoor... onder leiding van Dirk, Dirk Verhoef... En uh, dat koor komt dus morgen ook. om dit nummer te zingen. Dat is leuk. En dat koor bestaat ook uit 70 man. Dus we Zo. hebben een podium van 150 personen. Dat is wel heel indrukwekkend. <laughs> Geen meer broodjes, Ja. Denk. Nou, dat is allemaal geregeld. Ja, ja. ja, ja nee, wij regelen elke... Te... En nou, vertel, is dat, is dat vrij toegankelijk? Of moet daar een bescheiden bijdrage? Nee, er wordt een euro entree voor betaald. Ja. En dat is eigenlijk... Heel, voor zo'n groot koor is dat heel, in dat orkest. Ja, Als je absoluut. een dergelijk concert in het concertgebouw... dan betaalt er 100 euro voor. Dat geloof ik dus, graag. Maar ze zijn eigenlijk heel goedkoop. Maar ook om het toegankelijk te houden voor, ja. uh, voor mensen die en komen. En die kaarten kun je alleen aan de ingang? Alleen aan de zaal. Ja. En de mensen die willen komen... Moeten, de deur gaat open kwart over twee. Ja. Nou, die moeten er gewoon om kwart over twee zijn. zijn. Want in de voorverkoop... we hebben 300 zitplaatsen... en er zijn 300 kaarten verkocht. Zo. Dus het zit vol... En we zijn okay. zelfs bang dat we op een gegeven moment... Uh, nee ja, moeten gaan verkopen. Ja, het, het spijt me, ja. dus, maar het zit, zit vol. En dan hebben we dus gereserveerde kaarten. Die zijn betaald en die gaan er dus in. Ja. En mensen die al een kaartje gekocht hebben... die gaan er dus in. En morgen mensen die aan de zaal komen... ze zijn welkom. Maar ik zou tegen iedereen zeggen... kom zo vroeg mogelijk. In ieder geval vanaf kwart over twee gaat de kerk open. Mm -hmm. En dan is het gewoon wie erin kan... kan er nog ik in. Maar die 300 is dus nog niet helemaal vol met die verkoop, voorverkoop. We hebben 320 uh, kaartjes verkocht. Ja. Dus we hebben extra uh, stoelen. Dus we kunnen nog stoelen bij gaan zetten aan de randen. eromheen. En over, over hoeveel stoelen praten we dan? Nou, we hebben dus in ieder geval nu 300 stoelen gehuurd. Maar 150 voor het uh, orkest en 150 extra stoelen voor, uh, in de kerk. Kijk, ja, ja. de kerk zelf staat... Vol met stoelen. Ja, dus precies. daar kun je gewoon. 200 stoelen staan ja. daar al. Die kun je gewoon gebruiken, natuurlijk. Ja. Maar uh, dat gaat, het gaat wel lukken morgen. Oké, okay, dus als de mensen de gok willen nemen, dan zeg jij van. Doe Zorg het vooral dat je heel, heel veel kom vroeg. Tijd, kom vroeg. heel vroeg. tijd bent. Heel goed. En dan uh, gaat het best wel. Uh, kijk, als je zegt, ja, we komen met, uh, met, met tien man. Dan wordt het, maar dan wordt het lastig. Eén persoon die zegt, nou, ik kan, we zetten een stoeltje in de hoek. Ja. En... Uh, Kom binnen en gaan we gaan lekker genieten ja. van een mooi stuk muziek. Leuk. Dus uh, ja, zeker. Dus dat is, ja, ik vind het toch wel. En het is dus bij, eigenlijk is het ook bij gelegenheid van uh, onze verjaardag. Oké. Okay. De stichting Classic Concerts. Ja. Bestaat dus nu dus dit jaar 25 jaar. En het is ooit opgezet door uh, Peter, uh, Peter Tromp en Toos Bergen. Ja. Ja. En tussens twee, dus een gigantische tent gehuurd aan het strand waar de Carmina Burana werd opgevoerd. En vervolgens is die tent over het strand weggewaaid. En ik weet niet wat voor verschrikkelijke dingen Mijn zijn ja. Is toch Het concert is toen toch gelukt. En de start geweest uiteindelijk van de stichting Classic Concerts. En wij hebben met z'n vieren uh, als stichting... dat van deze twee mensen overgenomen. Maar Peter kom nog steeds helpen en Toos komt ook nog steeds langs. En wat is jouw functie in deze... Nou, ik ben bestuurslid. Dat, ik doe dus de, de hand- en spandiensten. Dus hier radio, maar ik doe ook het, alles, alles wat georganiseerd moet worden. Dus, maar je bent, je bent van huis uit muzikant. Ik ben muzikant. Maar je, je, je, dat, dat doe je dan niet in die... Uh... Nou, dat doen we met z'n vieren. Ja. We, we selecteren met z'n vieren. We hebben nu bijvoorbeeld het programma voor... Ja, voor 2026, 2026 is al lang klaar. Maar we hebben eigenlijk we... voor de helft van 2027, is ook al volgeboekt. Oké, okay, maar wat kunnen we in 2026 verwachten? Nou, dat gaan we nog eens een keertje kijken. In ieder geval, ik moet het hier ergens hebben uit mijn hoofd. weet ik niet, <lacht> niet helemaal, helemaal uit je hoofd. We hebben het Kennemer Jeugdorkest komt. Akkoord. En met een nieuwe dirigent, want de, Dick is gestopt als dirigent, die was gewoon, werd gewoon te oud. Dus die heeft het stokje overgedragen aan uh, Christian Kuivershoven. Dan krijgen we diverse... Ja, Vincent van Amsterdam komt het Stabat Mater zingen met een koor, met solisten. Dan hebben we dus uh, Jaap Stork. Dat is de man van de sterke verhalen hier, lokaal. Mm -hmm. Die komt een programma brengen over uh, muziek van Boudewijn de Groot in klassieke stijlen. Dat vind ik leuk. Ja. ja we krijgen harp en bandion. We krijgen uiteraard weer de laureaten van het Prinses Christina Concours... Mm -hmm. En volgend jaar, komt aan het eind van het jaar, komt de Maastrichter Staar weer naar Zandvoort. Die willen graag, eigenlijk wilden ze elk jaar zingen. Ja. Ja, dat is bij ons ongeveer om, om de twee jaar. Komen ze bij en ons. dat is heel populair, heb ik begrepen. Dat is gigantisch hè? populair. Ja. Maar huh? het is ook organisatorisch, technisch een enorm toestrand. Ja. Ja. Ja. Want dan moet je 90 mensen ja. van Maastricht hier naartoe. Ja, ja. dan nemen je toch een bus voor. Ja, dat Het lijkt me het handigst. En die moeten dus overnacht in het Amstelhotel. Nou, Minimaal. In het Amstelhotel. Ja ja, ja, ja. we hebben het wel over de Maastricht. Hè. Ja, <laughs> is, lekker. Lekker. is lekker in de paradijsweg. Ja. ja, nee hoor. En dan moeten inderdaad broodjes En er werden ja. gewoon voor georganiseerd. Ja. Dus het gaat, alles lukt altijd. Maar en daar gaan jullie wel weer veel reclame voor maken voor de Maastricht. Ik, onder andere hier bijvoorbeeld ja. jullie. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En wanneer is de voorverkoop van... Uh, nou, de, kijk, de voorverkoop. We hebben dus een eigen uh, website. www.classicconcerts.nl ja. En daar kunnen dus kaartjes altijd van besteld worden. Ja. Oké, okay. heel en, goed. En dan hebben we het uh, kaasboertje Tromp. Ja. Daar liggen kaartjes van ons liggen klaar voor de verkoop. Oké. Okay. En de rest is het... Uh, je kunt dus de kaartjes bestellen op www.classicconcerts, Maar je kunt hem ook aan de zaal terecht. Heel okay. En in de dorpskerk hebben we... Nou... Ik moet zeggen, we zitten eigenlijk qua bezoekersaantal echt wel in de lift. Keurig. Goed we hoor. Hebben, ja. Zie je dat het nut heeft dat je hier komt? Hm? Zie je dat het nut heeft dat je hier komt? Ja, het heeft absoluut zin. Ja, ja zeker. Nou... Nou, ik vind, verbaast ons Nou, Er wordt maar, op straat verbaast. in het dorp vaak aangesproken... van u bent toch dat mannetje dat altijd op de radio Het mannetje is. van en de radio. <laughs> de vaste gast. <laughs> het mannetje van de radio. Het mannetje van de radio. <laughs> nou, ja, dat gaat je reputatie. Ja, precies. <laughs> um, ik had toch een vraag. Uh, nou, Puccini wordt gespeeld. Nee, maar zijn jullie, zijn jullie ook van plan... zoals uh, het Boudewijn de Groot uh, ja. verhaal? Ja. Omdat met meer... Uh, uh, en, en, uh, uh, ik kan me voorstellen dat je uh, bluff neemt met uh, de, de hits die ze gehad hebben, maar dan op een klassieke bij ja, ja, ja, ja. wijze van. Ja. Kijk, dat kan aan de ene kant. Maar aan de andere kant, we hebben toch een beperkt budget. Ja. En bijvoorbeeld de gebroeders Jussen. Geweldige jongens, dat dus ja. zouden ze graag willen hebben, maar het is onbetaalbaar. Ja, is ja. dat zo? Ja, het is onbetaalbaar. Dat zijn je krijgt die jongens, jongens zelfs nooit aan de lijn, je krijgt altijd hun agent. Maar is dit, zijn het die jongens het Hilversum? Nou, Haarlem hebben ze gewoond, Hilversum hebben ze gewoond. Ze komen eigenlijk uit um, uh, Limburg. Oké. Okay. En ze spreken met z'n tweeën plat, uh, plat Limburgs. Oké. Okay. En als de mensen omheen zitten, kunnen ze ABN. <laughs> ja, ja, ja, zo is het gewoon gewoonlijk. Maar goed, dus die hebben wij toch ook hadden wij graag willen hebben. En wie weet via vier, dat, dat iemand bij hun komt, en ze oh voor Zandvoort, ja, we komen graag een keer voor een uitzondering, ja. voor weet je. Ja. Maar ja. Zoals, was, ja, wat moet je? 2000 euro voor een solist, dan heb je twee solisten. Ik bedoel, dat is 4000 euro. Maar dat nee. trekt bij ons de subsidiekar niet. Heel leeg. Nee. Je, nee, dan... je kan ook dingetje een keer nemen. Wie? Dingetje. Ja, dingetje. Ja, ken je die niet? Nee. Echt niet? Nee. Rubber, rubberen ja. rubbere kaplaarzen Oh, ja, ja, ja, ja. Ja, dan weet Kijk, je meteen wat ik hm. bedoel. Maar de andere kant van de medaille is inderdaad... Er komt ook wel eens in de kerk iemand bij me die zegt... Mijn oom kan best leuk... Piano spelen. <laughs> dan zeg ik, nou, het staat hem vrij om de kerk te huren. Nee, jullie moeten het organiseren. Ja, tuurlijk, ja, ja. zo ja, gaat het hij altijd. Wij organiseren he? hij het niet hoor. Nee, nou, Willem, uh, uh, zeg nog even wanneer dit is. Nou, dit is dus uh, zondag 16 november. Ja, morgen. Dat is morgen. Ja, de kerk gaat om kwart over twee open. De Agata-kerk, hè? In de Ja, Ja. Aan de Grote Krocht. Ja. En de kerk gaat dus om kwart over twee open en het begint. Om drie uur. Oké. Okay. En voor wat je krijgt inderdaad... Puccini, een geweldig stuk. Mendelssohn, het vioolconcert in E. Dat Mendelssohn op twaalfjarige leeftijd componeerde. Ah. <clears throat> en okay. dan dus uh, de, hele, de hele symfonie... de negende symfonie van Beethoven. Dat, Fantastisch. Uh, Hoe laag? lang duurt dat? Dat stuk dat is een goede 25 minuten. Zo? Ja, heel lang. Ja. Heel oh, mooi. Dus, dus luisteraars, als u nog wil gaan, neem je brood mee. Neem je broodjes mee, want Laat u nou moet in de wachtrij. Zorg dat je op tijd komt. En absoluut op tijd, is Willem. Is dat is dat is heb uh, je goed en ja, wil. ja, leuk Willem. Gaan we er wat van maken weer. Mooi. Dus Hartstikke uh, bedankt voor deze uh, bijzonder goede uitleg. Zeker. En, en uh, tot de volgende keer. En tot ik kom de volgende, volgende keer kom ik weer langs. Ik, ja, ik, ja, ik verbaas mij niet, Willem. En je bent van harte uitgenodigd, ja, <laughs> Van harte welkom ook. We gaan een stukje muziek doen.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 I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. Mm we -hmm. saw the writing on the wall. As we felt this magical? So we take each other's hand But we seem to understand The urgency I think you gets this from me Just remember You're the one thing I can't give it So I'll tell Ja, dat waren... Uh, hoe heet ze ook weer? Ik ben die naam. Zij heet, weet ik niet Hij heet hij, Patrick Swayze. Patrick Swayze. Ja, ja, ja van, nee, maar hij zing niet. Van Dirty Dancing. nee maar ik... Hij was aan Dirty Dancing. Hij was een ja. Dirty Dancing. Ja. Maar hij was, niet, hij was niet aan het zingen, want dat kon hij niet. Nee. nee, nee. nee. Maar God hebben zijn ziel, hè? Zeker. Ja. Helaas, helaas, helaas. Ja, Ger, wat ik toch nog even wil rechtzetten... Uh, allerliefste luisteraars. Is, ja, ons gestuntel over de datum van de vrijwilligers... Uh, Avond. En dat is 28 november. Heb ik zojuist ja. van een trouwe luisteraar gehoord. Okay. Dus daar euh, dank voor die tip. Ja, en 20 november is in de haven van Zandvoort... Het de ondernemers ondernemersgala. Ja, de ondernemersavond staat Avond, weer. ja, maar het is waar, het gala. Waar ook uh, bij komen wethouder Lascaré. Een inspiratiesessie, een ondernemersverkiezing... en ja. een netwerkborrel Zeker, bor -bor ja, heel erg leuk. Ja. Nou, en dan ja. de volgende nominatie was de niet Meijer... Prijs. Precies. En uh, zojuist heb ik van onze burgemeester David Molenburg de bevestiging gekregen... dat hij volgende week zaterdag in de uitzending uh, een en ander zal uh, komen toelichten. Helemaal gezellig. Dus dank daarvoor. Ja. Hey, uh, het bedrijventerrein, bedrijventerrein uh, Curidex in uh, Nieuw-Noord... wordt de komende jaren getransformeerd tot een groene woonwijk... Met circa 500 woningen en 2000 vierkante meter bedrijfsruimte. Dat is mooi hè? Dat is prachtig. Ja, dat is een hele mooie... Dat is heel mooi. Uh, ja, de gemeente uh, Zandvoort, de woningcorporatie Prewonen... Uh, SBB uh, Ontwikkelen en Bouwen en Ontwikkelingsmaatschappij Curie-Driehoek... ondertekenen afgelopen week een overeenkomst voor deze ontwikkeling. Ja. Ja, we hebben natuurlijk als gemeente een woningbouwopgave... en uh, de creë creëren van een nieuw... 500 woningen in segment sociaal duur en middelduur... is mm -hmm. natuurlijk een fantastische, fantastische boost... Voor, voor iedereen die op zoek is naar woningen, et cetera. Dus uh, laten we hopen dat dit project snel van de, nou ja, snel ja, van de start gaat. Naar nou verwachting, uh, eind 2026 ja. gaan ze beginnen. En de eerste woningen worden in 2028 opgeleverd. Ja. En de volledige wijk is in 2030 uh, gereed. Het streven dus dat, is daar. Juist. Op zich is dat... Uh, uh, dat, is dat, dat, dat is, is heel snel. Dat is best heel snel, ja. Ja, absoluut. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal hobbeltjes nog te nemen. Maar mm -hmm. um, dat, dat, dat weten we allemaal. Het welbekende stikstofwoord. Uh, maar goed, laten we hopen dat met de vorming van een nieuw kabinet... Uh, we daar wat meer duidelijkheid en uh, grip op gaan krijgen. Ja. Dus dat zal wel heel mooi zijn wanneer Ben jij daarbij betrokken uh, via de gemeente? Ja. ja. Ja? Nou ja, betrokken in de zin dat uh, de raad is daarbij betrokken. Ja, precies. Ja. Ja, jij bent raadslid, raadslid? Nou, ik ben geen raadslid. Je dat bent vrachtje voorzitter. Maar ik ben nee, ik ben commissielid nu. Oké. Okay. In de nieuwe samenstelling, zoals je weet, voor D66 ben ik lijsttrekker. Dan hoop ik wel weer in de raad vertegenwoordigd te kunnen dat zijn. Dat is toch weer jammer. Dat uh, is heel jammer voor uh, heel veel anderen die dat ook willen. Ja, klopt. Voor de, voor de, voor de, voor de, voor de echte ajax fan Oh nee, nee. Nee, Feyenoord hadden we het zit al, de, al. Zit in de verkeerde ja. hoek. Uh, uh. Ach, we hebben altijd wel lol hoor. Zeker. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Hadden we nog meer nieuwtjes? Ja, Sinterklaas komt eraan. Oh ja, we ja, natuurlijk ja, al ja, ja. Ja, elf uur uh, hè, morgen, ja, morgen. morgen komt hij uh, naar Zandvoort. Misschien Zin gaat dan, hij ook uh, wel even naar dat concert van Willem. Ja, dat zou zomaar kunnen. dat zou dat zomaar kunnen. kunnen Onze goed man die heeft een erepaaltje. Vandaag de... komt hij aan in uh, Tessel. Tessel. ja Dus dat kunnen we op televisie bekijken. Heel leuk. Ik heel denk, leuk. Uh, uh, vanaf een uh, uur of twaalf. Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ja, zoiets. Oh jee, en dan, gauw dan, uh, naar huis zo. Oh. Hè? Gauw naar huis. Gauw naar huis, ja. En mag je dan officieel morgenochtend al je schoen zetten of vanavond? Dan mag je morgen je schoen zetten, ja. Nee, vanavond toch? Vanavond toch? Ja, ja. Als hij er is, kijk. dan. Uh, oh, mooi plaatje. Hé. Hey. Ja, hij ja, is niets veranderd, Meer. hè? Niets. En, en de, de reporter ook niet. Jeetje. De, de reporter van dienst. Ja, maar dit, nu, nu zien we een foto uit Zandvoort. Dit is Zandvoort? Ja, ja, dit is Zandvoort. Nee, Ger laat ons even een foto zien waarbij hij Sinterklaas interviewt bij de aankomst in 2024 was dat, Ik Ger? denk dat dat 2024 was. En dat ga je nu weer doen? Nee, ik ben er... Uh... Oh, Sinterklaas wil je niet meer zien. Ik denk dat ze iemand anders gaat. Nee, jeetje. Ja, dat is heel jammer. Ja, dat is wel heel erg jammer. Maar ja, het is niet anders. Nee. nee. Nou ja, goed. Je moet, je moet een kans krijgen, <lacht> toch? Dus uh, ja, 16 november. één groot feest in het centrum. En uh, na aankomst uh, op het strand... Van de Sint is het uh, centrum uh, van Zondvoort het Sint-festival... met spelletjes, activiteiten voor alle kinderen. En dan worden natuurlijk weer uh, ja, hartelijk welkom geheten door onze burgervader. Ja, En Sinterklaas en zijn Pieter, die kijken Kijk. er echt naar uit. Hè. Nou. Nou, en de dag begint om 11 uur op het strand, waar Sinterklaas uiteraard met de reddingsboot van de KNRM ter hoogte van het Battersplein uh, aankomt. En ongetwijfeld zal worden opgewacht door vele kinderen nou. en hun familie. Na aankomst gaat Sinterklaas via de Kerkstraat naar het raadhuisplein... waar hij op het bordes van het raadhuis door de burgemeester... van de hartelijk kijk. welkom kijk. geheten. Nou, dat is mooi, hè? Komt allen. Komt allen. Ja. Komt allen ja. En uh, omdat Sinterklaas bij die uh, aankomst uh, op het uh, strand onmogelijk is... om alle kinderen natuurlijk een handje te geven... dan uh, krijgt hij op het uh, raadhuisplein een eigen podium... Uh, naast, uh, in, de, in, de, in de buurt van, van Guit. Ja. Ja. En uh, hier kunnen alle kinderen tussen 1 en 3 uur Sinterklaas persoonlijk goede dag zeggen. Nou, wat is dat leuk? En kunnen ze even op zijn schoot. Een fotootje erbij. Helemaal gezellig. Nou, nou. Echt leuker Laten we op, leuker dat, dat het weer een beetje meewerkt en dan. Uh, Wordt het één groot feest. En Sinterklaas zorgt natuurlijk altijd voor cadeautjes voor alle kinderen. Voor sommige kinderen schakelt hij de hulp in van uh, Speelgoedvijver Zandvoort. In. Kijk. En Speelgoedvijver is een uh, ja, als om uh, gezinnen ja, die niet vo voldoende financiële, financiële middelen hebben... om speelgoed en ontwikkelingsmateriaal te kopen voor hun kinderen. Dus uh, ja, dat is super. super. Ja. Oproep aan onze luisteraars. Uh, heb je nog wat speelgoed wat door je eigen, eigen kinderen niet meer... Uh, gewaardeerd wordt, of er daar niet meer mee gespeeld wordt, want het is ooit wel gewaardeerd, doneer het. Aan de speelgoedvijver. Aan de speelgoedvijver. En dat is ongetwijfeld op uh, uh, digitaal te ja, vinden. Ja, ze hebben een eigen site, heb ik begrepen. Precies. En anders, ja. uh, gewoon even bellen. zandvoort.nl is uh, alles te, te, te, te lezen en te, te zien uh, over de spelletjes en activiteiten die, uh, die in Zandvoort uh, ja. tot, tot drie uur morgen uh, zijn, uh, zijn te zien. Helemaal leuk. Ja. En Marja, dan gaan we nu weer naar een uh, stukje muziek... wat jij hebt uitgekozen. Waar gaan we naar luisteren? Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. Oh, heerlijk nee. nummer. You give love a bad name. Yeah. Bon Jovi. Bij ZFM. Het is vier voor twaalf. Ik heb nog wat kleine nieuwtjes. Nieuwtjes en mededelingen. Er zijn nieuwe uh, speeltoestellen uh, rondom de uh, Lorenstraat. Althans, die komen er. Uh, die krijgen een flinke opknapbeurt. En oude toestellen worden vervangen. En op sommige plaatsen komen er zelfs extra speeltoestellen bij voor de kinderen. En uh, nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Voor verschillende leeftijden. Een uh, zachte kleuren en duurzame materialen. Ja. ja. In het kader van we gaan noord aanpakken. Ja, nou dat gaat hartstikke goed. Zeker. En uh, nou ja, daar hebben we het al over gehad, over het vrijwilligersverhaal. Uh, het belang van vrijwilligerswerk. En, en de burgemeester die benadrukt het belang van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze gemeenschap. Zonder de inzet van deze Zandvoort zou het dorp niet de warme betrokken plaats zijn die het nu is. En het is natuurlijk ja, heel veel mantelzorg. Ja. En, heel veel, uh, ja, dat... en wij hebben heel veel vrijwilligers in Zandvoort. Als je dat vergelijkt met andere gemeenten. Ja, is dat laten zo? Vertellen. Ja, okay. absoluut, absoluut. Nou, dat dus, is goed uh, Dat goed is alleen gaan. maar... Uh, Vandaar dat, ook dat, dat dat feest zeer terecht uh, gevierd gaat worden. Dus uh, als je ja. vrijwilliger bent of op enige wijze betrokken bent bij iets wat ja, onder vrijwilligers uh, geschaard kan worden, ga naar dat, uh, dat feest. Het wordt voor jou en jullie georganiseerd. Ja. In juli? Nee, voor jullie. Oh. Ja. Ger, het Rob. wordt toch echt erg met je. Klopt, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, je zit hier te kijken. Maar er staat nergens bij. Welke dag. Welke oh, 28 november. Dat hadden we net al gezegd. Ja, ja, dat hadden we net al. Het begint om 7 uur. En het gaat door tot kwart voor 12. De Strandpoffering de haven. Ja. Het programma is als volgt: 1900 uur, 7 uur. Start de avond. Om kwart over 8 tot kwart voor, kwart voor 8. Optreden van Kessel. En Friends. Ja, helemaal leuk. Leuk. Nou, super. En uh, kwart voor acht uh, tot uh, kwart voor twaalf... een optreden van DJ Baart Aap. Uh, Baarda. Baarda. Baarda, ken, ken je nee, hem? Nee. Ik nee, nee. ken je hem ook niet. Hé. Nee. Nou, zeer benieuwd. Ja, bezoekers die gebruik maken van een elektrische of een gewone rolstoel... mogen vanwege de ligging aan het strand een begeleider meenemen. Nou, kijk Dus wilt u zich aanmelden, kunt u dat doen via een e-mail naar de organisatie. En die staat op de website van de gemeente. Dus daar kan je alles terugvinden. Maar kan je het e-mailadres noemen of staat het er niet bij, Ger? Nou, ik zal er even kijken voor je. Even kijken. Eh... Uh... Maar goed, anders kunnen de mensen het dus vinden op de gemeente. vrijwilligerszandvoort.gmail.com. Nou, vrijwilligerszandvoort.gmail.com. En daar uh, kan je jezelf... Uh, nou, dat is hartstikke leuk. Nou, Ger, fantastisch. Nou, we lopen alweer tegen het uh, einde aan. Hè? Ja. Zoals we altijd zeggen, het wordt vanzelf 12 uur, Ger. Nou, dat is ook zo. Ik vond het een eer weer met jou uh, te mogen nou, praten. Oh, dat is wederzijds hoor. Want, uh, nou, dank je zeer. Nog een heel even en dan uh, ben je helemaal een belangrijker Zandvoorter geworden. <laughs> ik ben nog ik ben <laughs> in de leerfase. Marja ook weer bedankt. Ja, Marja, zeer bedankt. En uh... Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.